Goedenavond, uh, goedendag, lieve mensen. Mijn naam is Yvonne Hagen naar Rathelwand. <tiek> nou, ik krijg meteen met een kriemel. Dat komt omdat ik net een heerlijk glas uh, uh, vruchtensap uh, voor mijn ne neus krijg. Oeh, wat is dat toch lekker hè. Blijft er altijd even iets in je keel zitten. Dat is werkelijk verrukkelijk. Um, ja, mijn naam is Yvonne Hagen naar En ook weer, nu bedankt dat je... Naar deze lezing bent eh, gaan luisteren. En misschien zien we elkaar wel eh, volgende maand, eh, want er is een, eh, een Indigo Soul Station dag eh, in, eh, op landgoed. Eh, nou, dan weet ik even de naam niet meer. Maar in reden, je kunt het op de website lezen van de Indigo Soul Station. Daar zal ik dan eh, met vele anderen, met een aantal anderen, en eh, ook een lezing, eh, eh, een, lezing een, een meditatie, ach, hoe je het wilt. Uh, zal ik dat doen? En uh, ik verheug me daar geweldig op. Ik uh, kan me herinneren, uh, toen we dat voor de allereerste keer deden, dat was voor mij ook de aller, allereerste keer dat ik voor een, een grote groep oh. mensen sprak. En ik was er totaal niet op voorbereid, want ik dacht, nou, er komen misschien maar hooguit zes, misschien wel negen mensen uh, bij me luisteren. Dus ik had uh, een stuk van zes of negen stoeltjes neergezet. Maar toen bleek ineens de hele zaal helemaal stroomvol vol te zitten. En overal werden de stoelen vandaan gehaald. Nou, misschien heb ik het wel een keer eerder gezegd, maar ik ben er nog steeds vol van. En uh, dat was voor mij de allereerste keer om uh, voor een grote groep mensen te spreken. Nou, dit is dan eigenlijk de tweede keer. Want uh, ja, ik heb natuurlijk in die tussentijd ook wel het een en ander gedaan. Maar voor zoveel mensen, ja, dan weet ik natuurlijk niet of dat volgende maand ook weer zo is. Um, maar ik heb dus in ieder geval wel besloten om, eh, om het niet voor te bereiden. Dus je krijgt niet een, een lezing die ik eh, nou, misschien al van tevoren op schrift gesteld heb. Ja. Dat, eh, nee, dat wil ik gewoon niet doen. Ik wil het gewoon laten afhangen van de sfeer van het moment. Ik geloof dat ik de derde ben die een lezing doet. En, eh, nou, ik denk dat het maar zo onge onge onge ongekunsteld en zo ontspannen mogelijk moet gaan, gewoon uit mezelf. En ik ben dan ook heel benieuwd wie er komen, ook al is het er maar één, vind ik al meer dan genoeg. Nou, dat wil zeggen, daar ben ik ook blij mee, dat wil ik eigenlijk niet zeggen. Dus ja, nu is het eh, vandaag maandag 21 november dat eh, deze lezing opgenomen wordt. En eh, voor morgenavond, eh, dinsdagavond weer. En laten we dan weer beginnen.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 En dan was je helemaal vergeten, misschien een paar duizend jaar lang al. Maar dat is dus wat je bent. Iedere keer een stukje meer ervaring doe je op in een leven op aarde. Nou, daar gaat eigenlijk deze lezing over, denk ik. Ja, um, nou, Eigenlijk gaat het daar voortdurend over om, om in dat, in dat goddelijke gevoel te komen. Dat je je bewust bent dat je er deel van uitmaakt. Daar, daar gaan al mijn lezingen over. En ook nu deze weer, weer van een, vanuit een andere kant misschien bekeken. Ik weet het niet, kijk maar, Dat dan beoordeel jezelf. Ja, en dan zou ik je willen vragen om weer eh, verbinding met het licht te willen maken. Dat wat je zelf bent. Dus het, het licht weer groter te maken in jezelf. Maar misschien is het wel donker zoals het nu op dit moment donker is als ik naar buiten kijk. En ik kan nog wel een stukje lucht zien. Maar ik zie in de verte een, een straatlantaarn. En daar kan ik ook het licht uithalen. Maar ik kan ook mijn ogen dicht doen. En dan visualiseren dat de zon schijnt. Want die schijnt natuurlijk altijd. En ik haal dan dat licht naar binnen. Dan kan ik me visualiseren dat ik de energie, het licht van de aarde, door mijn voeten naar binnen haal. En dat ik zo die twee energiestromen in mijn eigen lichaam samen laat vloeien. Zo een beetje in het midden van mijn lichaam, daar me, waar mijn maag zit. Waar je waar je, uh, je navelchakra zit, je zonnevlecht En ik zeg het je gewoon maar zoals het is, want dat is toch de plek waar je waar je, je gevoel hebt. Waar je ziel. Huist, waar, je, waar dat derde chakra, wat zo belangrijk is voor je, waar je in voelen kunt. Want daaruit, als je dat licht daarop kunt leggen, maak je het ook open en dan ben je bezig om die warmte over je hele lichaam te verspreiden. En wat er dan gebeurt is, nou, dat kun je voor je zien, dat je al die cellen in je lichaam, nou, Misschien wel ziet, en dat ziet als, als minuscule kleine partikeltjes, maar als je ze steeds maar groter en groter uitvergroot, dan zijn het ook werelden met een eigen bewustzijn. En als jij met jouw gedachten je bewust bent van al die universa binnen in jou, en dat je het met dat licht wat jij bent. allemaal in die hele kleine partikeltjes komt. En dat licht allemaal op jouw wens, op jouw gedachte. naar het middelpunt van jezelf laat gaan. Dus naar die, naar dat, eh, naar die zonnevlecht, naar dat tafelschakel, Dat kun je jezelf geven in het leven. Maar laat ik nou maar eens beginnen, want de tijd vliegt. Ja, en dan zei ik je waar ik het al zo'n beetje over wilde hebben. En ja, dan praat je met mensen gedurende de week en dan kom je ook mensen die tegen die zeggen, ja, maar ik heb zulke grote fouten in mijn leven gemaakt. Ik wou dat ik het over kon doen, en dat kan dus niet. Ik wou dat ik het ongedaan kon maken, maar dat kan dus niet. Nou dan zal ik je zeggen, misschien ben je dan ook van overtuigd dat je fouten hebt gemaakt in je leven. Hele grote fouten misschien wel, nou, dat kan ik niet beoordelen. Dat kun je alleen maar jezelf beoordelen, want jij bent het hardst over jezelf. Het gaat alleen maar over jouw denken, helemaal niet meer over de buitenwereld. Je bent jouw, jouw, jouw gedachten zijn je ergste vijand. Hè? dat nog even tussendoor te proppen, deze zin. Maar misschien belangrijk genoeg voor je om daar eens deze week gewoon eens lekker over na te denken. Terwijl je van alles aan het doen bent. Misschien rij je onderweg naar, naar huis of naar kantoor. <coughs> ben je aan het strijken, want dat gebeurt ook nog alles. Weet ik veel wat je allemaal aan het doen bent. Misschien zit je gewoon op kantoor en zit je lekker met uh, dingen in je oren. met te doen alsof je heel hard werkt. maar mag allemaal. Weet dan dat je in een illusie leeft. <laughs> gewoon open en eerlijk gewone dingen doen. Maar in ieder geval, in jouw eigen gedachten zijn je grootste vijanden. Als je negatief denkt. Hè? Maar goed, we hadden het over fouten. Over grote fouten misschien. En ik zei je al, ik ga daar niet over. Of ze groot of klein zijn. En in ieder geval, dat je het nu allemaal, <coughs> allemaal anders zou doen. Nou, als je dan voor je hebt geluisterd, heb je kunnen horen dat ik je zei, vergeef jezelf. Vergeef jezelf? Want als je jezelf kunt vergeven, kun je ook anderen vergeven? Want je zou het toch niet expres allemaal fout doen. Ook de mensen die het misschien expres allemaal doen, kunnen soms ook niet anders. Ik wil ze niet vergoedelijk maar die hebben ook iets in zich om dit uit te vinden, dit te doen. En we hebben dat allemaal gedaan. We zijn allemaal die weg op geweest. We hebben alle aspecten van het leven mee willen maken. Gewoon om ervan te leren. En misschien de enige les alleen maar voor geweld en, en verschrikkelijke dingen. Dat we zeker weten dat we dat nooit meer zullen doen. Dan heeft het al... Um, nou, ik wou zeggen, voordelen opgeleverd. Nou, laten we dat maar zo daarbij houden. Dus ja, je wist het niet. Je, je, je wist niet dat je fouten maakte. Je had niet de kennis die je nu hebt naar, nou laten we zeggen, naar schade en schande wellicht. Zie dat alles voortvloeit. Uit de niet wensen op te willen nemen van je eigen verantwoordelijkheden. En dat je vooral maar bezig was, in sommige gevallen, om op de ander te steunen. Of niet te steunen. En daardoor in een bitter gevecht met jezelf terecht kwam. Want jij moest altijd alles doen. Het kan waar zijn. Maar weet dat je fouten mag maken graag zelfs Daarvoor ben je hier juist op aarde en juist op deze aarde want je bent daar vrij in en je leert van je fouten nou sommigen niet hoor die doen er misschien wel honderdduizend jaar over om een simpel zinnetje te kunnen zeggen maar in ieder geval leer je ervan om misschien na honderdduizend jaar of twee of driehonderdduizend jaar dat laatste leven in een sneltreinvaart te begrijpen het zou allemaal kunnen dus ja, je leert van je fouten, als je tenminste fouten wilt noemen. Het is niet anders dan beslissingen die je eens genomen had, maar waar je nu op terugkomt. Nou, het zij zo. Het is dan maar zo. En dat is hetzelfde, ja, accepteren tot je erbij neervalt. Je kunt het niet meer veranderen. En misschien kun je erover denken dat je het inderdaad ook anders had kunnen doen. Maar dat je het toen niet deed. Nu, als je er nu voor zou staan, zou het allemaal wel anders gaan, denk je niet? Maar is dat ook zo? Heb je van je leven geleerd? Heb je echt onderzocht waar jouw verantwoordelijkheid lag in je leven? Of wilde je daar koetke koet goed aan voorbij doen? Omdat je het vertikt om de verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven. En het misschien ook weer, nou laten we ook weer zeggen, honderdduizend jaar over doet. Voordat je dat eindelijk tot je door laat dringen. Heb je echt onderzocht waar jouw verantwoordelijkheid lag in je leven. Dus vanaf weet ik veel hoe lang geleden tot op dit moment. Heb je door dat je nog steeds... De ander de schuld geeft, of terugvalt in het oude denken, ja, verdroei je in dit en dat. Heb je je hart voor jezelf echt voor jezelf geopend? En heb je geluisterd? Heb je begrepen? En weer erover nadenken: dat alles in het universum gehoorzaamt aan kosmische wetten. Dat jij de vrije wil hebt als mens van de aarde om daar wel of niet naar te handelen. Dat als jij besluit om daar niet naar te handelen, je de energie tegen je krijgt. Niet dat de energie tegen je kan zijn, want die energie laat jou, maar je zult het als zodanig ervaren. Hoe meer je bewust bent van het licht in jou, van de God, in jou, het Christusbewustzijn, dat klaarstaat om zich te openbaren binnen in jou, hoe gemakkelijker je leven zal gaan, maar dat is iets wat jij kunt bepalen. Je kunt het niet afdwingen. Het kan alleen gebeuren als je de volledige, hoe aanklag het ook is voor je, maar de volledige verantwoordelijkheid neemt voor de beslissingen in jouw le leven die jij genomen hebt. Veel mensen zijn nu al bezig met... Christusbewustzijn binnenin hen te laten eh, ontwaken, te openbaren. Dat is, dat is de taal van deze tijd. Het gaat gebeuren in grote, grote hoeveelheden. Mensen zullen nu, ja sommigen zeggen, wakker worden. Zullen dit in zich ervaren. Doordat ze ervaren dat ze op de enige juiste wijze, met hun problemen kunnen omgaan. Met het leven kunnen omgaan. We kunnen koppig vasthouden aan een oude energie. Nou, het ze, daar is niks mis mee. Doe wat je moet doen. Maar dit zijn andere vormen van energieën, van denken, waar de wereld nu in gaat. Als je je daarin mee laat voeren, nou, eigenlijk ook niet mee laat voeren, want dat zou. Zijn alsof je het eh, niet zelf bepaalt. Maar doordat je een bepaalde wijze van denken je eigen hebt gemaakt. Ga je daarin mee. En dan merk je dat jouw problemen jou niet meer beheersen. Je zult het dan ook niet meer toestaan. Maar dat die problemen opgenomen zullen weer worden in die godstrilling. En op een andere wijze. Aan je geopenbaard worden. De oplossingen zullen voor je, voor je liggen. En, en je vertrouwen in het goddelijke in jezelf. Zal groter zijn dan de angst die je nu voor het leven koestert. Koestert als het ware. Je openstellen voor de God in jou. Ik deed het, dat kun jij toch ook. Ik heb mijn vertrouwen daarin gelegd. Alles, zonder enige twijfel, zonder angst. Dat kun jij toch ook. Je openstellen voor die God in jou. Het onbenoembare dat wij dan maar God noemen, want we weten niet eens een woord. Je problemen daarin leggen. En dat klinkt natuurlijk allemaal gemakkelijk en ik hoor sommigen al spreken of ik eventjes wakker wil worden. Wakker dan in hun perspectief. Een perspectief dat uit een beperkend denken voortkomt. Een denken dat zich beperkt, omdat die mens zich beperkingen laat opleggen. Ja, wel met de vrije wil. Waardoor dan wel? Nou, tv-programma's misschien wel. krantenartikelen, De uitspraken in de media die uitgesproken worden. En nou, die misschien ook wel behoorlijk verdraaid werden omdat ze mensen eh, toch weer wensen te manipuleren. Zodat mensen die eh, nou, willen luisteren een verkeerd beeld van de werkelijke, van de juiste werkelijkheid krijgen. Met het doel nog meer verwarring te zaaien, nog meer negativiteit te zaaien. Mensen weten het soms niet eens dat ze dat doen. En wat de waarheid voor wat het ook is, claimt. Het mag... En het kan allemaal op deze aarde. Altijd weer. <lacht> Altijd weer met eigen verantwoording. Toch is het steeds, steeds weer de roep door de eeuwen heen om erkenning te geven aan het innerlijk. Aan de innerlijke gedachten. Aan de God in onszelf. En wat voor moeite is er gedaan om dat ook vooral maar weg te vegen. Om het belachelijk te vinden. Om de, in, om de innerlijke godsgedachte maar vooral zweverig en, belangrijk, en belachelijk te maken. Hoeveel mensen zijn er niet die hiermee aan de haal gingen? en zichzelf belangrijker vonden dan de God in henzelf. Hun spektakel, hun waarheden, hun belangrijkheid. Ach, het mag allemaal op deze aarde. Jij bepaalt immers, en niet, in de, niet de God in jou. En is dat ook zo? Ja. Want wij hebben de vrije wil gekregen en mogen alles... Wat wij maar willen. Wat wij maar willen en echter altijd met de bijbehorende verantwoordelijkheid. Het addertje, het addertje onder het gras. Het addertje, de slang. Vooral de slang die een grote rol speelt in ons leven in onze energie, vormen. In de volgende stap die een mens maakt in zijn evolutie. Een begin soms, om in het spirituele denken te komen, om te beseffen dat het begin vlak bij het einde ligt. En dat beide vormen aan elkaar zitten, in een cirkel. Beseft misschien... Dat een slang een stap kan zijn in een volgende fase van bewustzijn. Dus dat beide vormen aan elkaar zitten in een cirkel. Een cirkel van het rad van wedergeboorte. Met jouzelf zelf als as. In het midden. Met jouzelf als middelpunt van het hele al. Van jouw heel al. Groot de mens die door heeft, dat het daarom draait. Groot de mens die de verwarrende gedachte heeft. Begrepen, en die uit de chaos van het aardse denken is gestapt om die grootse, andere betekenis van deze woorden te beseffen en te begrijpen en als vanzelfsprekend te zien. Wat jammer voor de mensen die het innerlijk niet kennen, die de God in henzelf niet willen en kunnen erkennen of helemaal niet weten. En soms die zich hoger neerzetten dan de stilte binnen in zichzelf. Zij stellen hun waarheden hoger en getuigen van zichzelf. Maar zij kennen zichzelf niet en weten niet dat hun woorden niet waar zijn. Slechts dat wat uit het goddelijke innerlijk komt, is werkelijkheid. Want tegelijk is juist dat wat de wereld, het denken van het aardse, van de aarde, belachelijk zal maken. Dat goddelijk innerlijk denken, de God in ons, vindt niets erg. Alles mag, en nogmaals altijd met eigen verantwoording. Want het denken in tegenovergestelde richting zal onrust brengen en zal gepresenteerd worden in de vele vormen van de aarde. De gedragingen zullen naar de, naar de wereld om hen heen als een spiegel zijn. Want wat ze zien is een reflectie van hun eigen werkelijkheden. Die werkelijkheden, want dat wat zij veranderen, Verlogener in zichzelf is de goddelijkheid in zichzelf. Dat verlogen ze en verder niemand anders die dat doet. Ook al zijn de mensen om hen heen hooglijk negatief neergezet, het zij ze, want anderen bepalen hoe ermee om te gaan. kunnen en we zijn in staat. om de wereld van het aardse denken. in het verloochenen van ons goddelijk bewustzijn. te vergeven. Want ze weten niet beter. Zij doen harde uitspraken. Ze doden, ze verloochenen anderen, verraden anderen. Maar zij mogen dat. Ook dat is de wet van de vrije wil. Juist de wet van de vrije wil. Soms weet je niet waarom de ander doet wat hij doet. Misschien is het een ervaring die nog nooit eerder was opgedaan. En die nu in een mensleven misschien met een hoog bewustzijn, toch nog een keer gedaan moet worden. Want je kunt niets overslaan. Je kunt niet twee treden tegelijk nemen. Het kan niet. Je dient alles mee te maken. Dat is de wens van jouw eigen ziel. Je kunt er als mens wel anders over denken, van nou, heb ik, nou, daar heb ik geen zin in hoor. Maar als je ziel, die wil alles meemaken, en die oordeelt ook niet. de ander te vergeven, de ander met mededogen te zien, met alle geduld van de wereld begrijpen, dat ook zij eens het besef zullen hebben over de God in henzelf. En spijt er niet eerder over nagedacht te hebben. Ben niet net zo geweest? De mens van de aarde heeft zo vreselijk veel tijd nodig om dat allemaal te begrijpen. En toch, als ik mensen om mij heen hoor, is er een steeds groter besef dat ze wel degelijk met de moeilijke omstandigheden om kunnen gaan. Niet vanzelf, maar met behulp van de God in hen. In het besef dat ze zonder die energie, zonder dat licht, die liefde, zouden zij niets zijn. Dat is wat ze zelf zijn. En dat besef dringt hoe langer hoe meer door bij de mensen van de aarde. Een vreselijk groot aantal. Men zegt van 7 miljard, maar... Misschien is het wel veel meer, misschien wel een veel fout ervan. God, de natuur, het universum, zal altijd de beste weg nemen, net als het water, zal ze, het, zal ze altijd de gemakkelijkste weg naar beneden vinden. Zo zal de natuur, God, zo je wilt, altijd de beste weg naar beneden vinden, om een evenwicht te vinden op aarde. Wat zou dat betekenen? We kunnen daarna gissen. En zo ook weer anderen daar weer mee in de zorg brengen. Maar we kunnen het ook als positief zien. Want al die mensen die hier nu op de aarde zijn, de enorme grote hoeveelheden mensen, dat ze ook net als wij zelf tijdelijk op deze aarde zijn, Een positiviteit te brengen, wellicht. Om naar de aarde te komen van, nu, in deze tijd moet ik erbij zijn. En niet alleen bij zijn, maar, maar mijn positiviteit aan de aarde geven, aan de mensheid geven. Het is zo'n belangrijke tijd. Ik wil daarbij zijn. Ik denk dat vele zielen zo gedacht hebben. Zij weten, zullen weten, tijdelijk op deze aarde te zijn. Want deze periode is maar een tijdelijk stapje in onze evolutie. Simpelweg, omdat het onze eigen evolutie supersnel vooruit laat gaan. En daardoor ook de aarde. Want alles heeft met elkaar te maken. zeven miljard en nou, nogmaals misschien wel meer, meer, weten ook vanuit hun innerlijk dat ze tijdelijk hier op aarde zijn. En vanuit dat ziende denken er geen enkel bezwaar tegen hebben om weer terug te gaan naar hun werkelijke leven. maar de mens in hem heeft daar grote bezwaren tegen en grijpt zich vast in het soms topperige leven met al zijn geweld, kwaad en ellende. Want die mens wil nog niet. Die mens wil nog niet teruggaan naar waar wij alle vandaan komen. En wij willen anderen ook niet laten gaan, wij denken dat dit de enige werkelijkheid is. En wat triest is dat denken. Maar laten we niet denken dat we een voorkeursbehandeling hebben. In het geheel niet. Geheel niet. Maar toch ligt er een verschil in de ervaringen opgedaan in vorige levens. Het nadenken over onze levens. Over onze ervaringen. Die vormen van denken zijn ook al lang in al die zeven miljard mensen aanwezig om te denken dat ze nu genoeg ervaren hebben en genoeg begrepen hebben om dan wanneer het het moment is om dan te besluiten weer terug te gaan. Het is een innerlijk weten. Je zou het eigenlijk, nou ik zie nu zo'n zo groep vogels voor me. Je zou het eigenlijk kunnen vergelijken met zo'n hele zwerm vogels. Die op één seconde, ploep, ineens weer naar rechts of naar links gaat. Er is helemaal geen vogel die zegt, hup jongens we gaan nu naar rechts. En hup jongens we gaan, het gaat in de stilte. Het is net alsof de zielen... En die weten het ook, maar alsof de mensen gehoor geven aan een bepaalde roep om ergens te zijn waar ze moeten zijn. Om daar op die plek waar zij willen zijn. Dat ze nu genoeg ervaren hebben, begrepen hebben losgelaten hebben, en dan besluiten om weer terug te gaan van waar ze vandaan kwamen. Wij mensen kunnen niet bevroeden hoe die terugstap naar de werkelijke werkelijkheid zal zijn. Dat kan op verschillende wijzen. Dus terugkeren. Hè? En het zal ermee te maken hebben dat het karma wij ons gekozen hebben voordat wij op aarde kwamen. Mensen houden zo stevig vast aan het leven hier op aarde. Ze zijn bang en ze zijn vergeten dat het leven is niet sterfelijk is, maar dat het leven gewoon doorgaat. Ze denken met menselijke maatstaven, het leven is eindig. Wat een volstrekt angstige redenering. En hoe jammer is het dat die denkwijze in ons mensen is vastgezet. Wat jammer dat wij er zoveel waarde aan hechten, wat negatief ook. Het leven is. En al deze woorden die je door de jaren heen in mijn lezingen hebt kunnen horen, is een volstrekte zekerheid dat het leven is. Dat het leven doorgaat. En dat het leven zo de moeite waard is om geleefd te worden, dat alle alle ervaringen, hoe klein ook, hoe groot ook, verwerkt dienen te worden tot het begrepen is dat alles weer als het ware rechtgetrokken moet worden in het liefde denken, waar geen negativiteit in zit, al lang niet meer. waar de mens zelf verantwoordelijk voor is, om op die gedachte te komen. Want niemand kan bepalen hoe die mens moet en zal denken. Dan zal de, zal de openbaring komen dat het leven doorgaat. Het zal je van binnenuit geopenbaard worden. En dat dit een heel klein stapje is in onze ontwikkeling als ziel. Wij besloten naar de aarde te gaan. Om snelheid te maken in onze evolutie. In ons denken. In ons bewustzijn. Wij wilden dat zelf. Omdat wij zelf sneller wilden gaan. En juist in deze periode omdat wij een spannend gebeuren voor onze ogen zagen. Het universum dat ook sneller gaat, dat aan het uitdijen is, dat een kloppend bewustzijn, bewustzijn heeft, dat in trilling leeft met ons daarbinnen. Voor mijn gevoel, de absolute wetenschap, dat het zo is. Geen twijfel, maar een zeker weten. Het goddelijke in ons, de God die wij zelf zijn. Het middelpunt dat wij zelf in onze ontwikkeling zijn. In ons bestaan. In het heelal zijn. Die absolute zekerheid. De liefde daarin, die het is, die alle negativiteit absorbeert. Maar wat het niet zomaar eventjes doet, omdat wij als mensen dat zomaar wel eventjes willen. Maar waar de mens zelf verantwoordelijk is, omdat wat hem zat gedurende zoveel levens, of misschien alleen dit laatste leven, om te begrijpen dat het onbegrip, het kwaad, niet anders is dan het onbegrepen licht. Het licht dat wij in ons hebben wat nooit het gevecht zal aangaan met kwade in ons. Het licht dat wij in ons hebben, waardoor onze gedachten niet erkend werd. En nu wij meer en meer beseffen dat die gedachten ook in het licht gelegd kunnen worden, zoals je dat met een persoon zou kunnen doen, dus maak er een personificatie van. Zal het licht niet anders doen dan het te absorberen? Dit kun je alleen maar doen als je het vol overgave doet, zonder enige illusie, alle maskers afgeworpen in volledige overgave. Het is al zoveel duizenden jaren aan de mensheid doorgegeven, over de gehele wereld, dat God het licht is binnen hen en dat zij zich simpelweg naar die God kunnen richten, jawel, uit vrije wil. Ja, en wat doet de mens? Ja, hij gaat precies de tegenovergestelde richting in, tegen het goddelijke in, en regelrecht naar het kwaad, dat zij binnen zichzelf koesteren. Nou dat mag allemaal, want die mens wil alle ervaringen meemaken. Dat is inherent aan het mens zijn, maar ook voor de ziel is het goed om alle ervaringen mee te maken. Om zo, als alles meegemaakt is en begrepen is, en daardoor geaccepteerd en losgelaten is, een stapje verder op weg naar de volgende evolutie als ziel te gaan. Ja, en zo gaat het misschien vijf stapjes heen en drie stapjes terug, maar je hebt er dan toch twee gewonnen. Maar je wilt dus gewoon die, die, die, die drang in jezelf volgen om verder te gaan in jouw evolutie. Dat is vooral in deze tijd. Het, het spettert eruit. Maar zo gaat het ook met het heelal. Het, het universum, alle universa, nou, om je heen, die er maar bestaan. Alles wil verder. Ook dat universum. Al die miljarden universa in jouw lichaam. Die cellen dus. Die willen ook verder. In de volgende stap. In de volgende trilling van hun bewustzijn. Zowel buiten ons dus als in ons. Want alles schuift een stukje op. En wij mensen kunnen en mogen niet achterblijven. En dat willen wij ook niet. Want binnenin ons is de stille wens om ook mee te gaan in de vaart nou, der volkeren. <gacht> Altijd met onze vrije wil. En we mogen, als we dat willen, vasthouden aan het kwaad in ons. En we mogen het een en we mogen het andere koesteren. Volslagen vrijwillig. Maar weet dat mensen van de aarde met aardse en sterfelijke beperkende gedachten bezig zijn. Het oordelen en veroordelen van mensen van situaties en ga zo maar door. En weet dan als je dat zelf heel vervelend vindt en je wil er wel wat over zeggen, weet dan dat de God in hem, ook in jou dus, het nooit, en nooit zal oordelen of veroordelen. Maar alles zal accepteren en rustig zal wachten tot ook die mens zich naar het licht richt. In het licht... Naar die liefde, God dus, is het kwaad gekend. Wat ook wij als mensheid, die de God in ons erkend hebben en weten dat we zonder die God niets zijn hebben de keuze gemaakt om geen scheiding te laten bestaan in de God in ons en ons aardse denken. Maar weet ook dat als er al een goddelijk oordeel komt, het juist zal zijn, omdat het het licht, de liefde zelf is, die sterker is dan de wil van negatieve mensen die de wereld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 in zichzelf mee willen met dat goddelijke gevoel. Maar dat kan pas als het denken daartoe klaar is. En wanneer is dat denken klaar? Als jij klaar bent, als jij de beslissing hebt genomen. Het is de wil van God, het plan dat de meesters kennen en dienen, en dat al duizenden jaren uit, oud is, en dat nu, in deze, boeiende tijd uitgewerkt wordt, maar wat je dus niet op de televisie zult horen of op de radio of in de kranten zult lezen, verstopt, nee, luister goed naar je innerlijk, daar hoor je het, daar voel je die, die urge, die, dat gevoel dat je eruit wilt, dat gevoel dat je de goede richting op wilt. Het is de God die in jou leeft en in mij leeft en in alle mensen leeft. En dat besef, nou dienen we ons eigen te maken. Al het andere is er simpelweg om ook in het licht opgenomen te worden. dan is het eenvoudig om de woorden die je hier of van anderen hoort over deze grote informatie met andere oren te horen. Want dan zal je een andere waarheid worden getoond. Een waarheid waar je geen idee van hebt, maar die gewoon altijd al voor je klaar lag. Uiteindelijk zal het goede altijd overwinnen. En hoeven wij mensen ons slechts te richten naar dat licht, naar dat goede in ons. Alle dingen in je leven zullen in een ander licht komen te staan. En voor alle andere vormen van denken, negatief denken, is geen plaats meer. Want weet dat het goddelijke altijd bij je is. Vroeger al, maar nu helemaal en zal je optillen in tijden die zwaar voor je zijn en waar je misschien nog doorheen moet gaan. God is liefde. Zo hoorde ik in mezelf op die bewuste maandagmiddag en hoorde ver, verder zeggen, ik zeg het maar eenmaal, God is liefde. Hoe waar is dit, een gevoel, een al Tijdblijvend gevoel, geluksgevoel, opgenomen te zijn in die altijd durende, eeuwige liefde, die steeds maar groter wordt. Liefde in alles, in het leven, in het evenwicht van het leven. In het loslaten van alle gedoe om ons heen. We hebben erin geleefd. We hebben ermee gewerkt. We hebben het nu zelf ervaren. We hebben het totaal uitgediept. En we weten nu. Dat we hierin mee mogen gaan. Dat dit er ligt voor ons. En al het andere. Dat ons tegen te houden. Dat het allemaal belachelijk vindt. Ook daar hebben we ingeleefd, ook daar hebben we meegemerkt en hebben we het zelf ervaren en hebben het ook uitgediept. En ook weten we en voelen we, we kunnen er niets mee. En jou is de keuze, welke keuze jij maakt. Ja, en ook weer, lieve mensen, ook deze keer weer bedankt voor het luisteren. Heel graag weer tot volgende week. Maar ik wil dan toch nog eventjes over eh, volgende maand zeggen. Op die Indigo Sunstage-dag. Eh, als je mocht komen, mocht je er zijn. Eh, ik vind het verschrikkelijk leuk als je vragen stelt. hoor. Ik, vind, eh, ik doe nu al, al die lezingen gewoon huppakee, hier in mijn eentje. Terwijl ik nooit het gevoel heb dat ik alleen ben. hoor. Absoluut niet. Ik had het gevoel dat er dat er naar geluisterd wordt. Ik zit ook wel eens met mijn ogen dicht. Maar eh, dus volgende maand, op die dag, op die Indigo Soul Station dag, nou, als je komt, als je de gelegenheid hebt om te komen, nou, dan hoop ik dat je een heleboel vragen zult stellen. Ik vind het zo leuk om dan vragen die gewoon in het publiek eh, opkomen, om die te beantwoorden. Het is me echt eh, zo genoegen. Nou, nogmaals lieve mensen, ook weer bedankt voor het luisteren. Heel graag weer tot volgende week. En nog eventjes al mijn lezingen zijn te horen, zijn te horen via mijn website www.yhra. En dan kom je op Design, d i z -I n Trouwens een hele leuke online krant. En eh, nou, je mag ook altijd vragen stellen. Hoor. Ja, dit was een eh, IHRA lezing van Yvonne Hagenaar, Aantelbond. Dag!